Die nog vertelt dat hij al vanaf zijn negende al bezig is om uh, nummers te schrijven. En dat is toch best wel heel bijzonder wat hij aan het uh, doen is. Niet voor niks is hij ook de jongste winnaar van Mooie Noten 2024. Niet alleen uh, van 2024, maar ook van al die andere uitgaves. Toen was hij slechts 15 of 16. Daar wil ik even vanaf zijn, maar inmiddels is hij 17. En... Als hij het slachthuis Haarlem stil weet te krijgen... dan is hem dat ook gelukt bij Paradiso nou, Amsterdam in de bovenzaal. Want daar heeft hij zijn EP-release show gedaan, mensen. En vanavond hebben wij weer een gast. En dat is wel weer even een tijd geleden... want we moesten weer helemaal uh, weer even op gang komen... van even weer het stof uh, ergens af uh, kloppen. Maar het is wel gelukt, hoor, mensen. Dus, uh, en hij zit tegenover me. Barney Willemsen, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, zo kan het lopen. In 2024 zitten we nog ergens te praten tijdens een popronde... waar Melanie Ryan op een gegeven moment speelt in Goos. Klopt, ja. Ja, en jij uh, komt uit de buurt van Horen, toch? Klopt, inderdaad, ja. Ja, ja. ja. ja. Uh, waar uh, huis jij? Uh, als ik even zo ja, vrij mag om te weten. Laten we het houden op Horen. <laughs> een, dorp, een dorpje naast Horen. Maar een dorp naast Horen in ieder geval. Naast horen. Ja. Ja. Uh, Maar is dat dan ook... Nou ja, als we het dan toch hebben over de muziek die je maakt... Dat is country. Uh, nodig dat nog wel uit? Dat landschap uh, waar jij uh, min of meer woont? Nou ja, het land waar ik ben opgegroeid... Uh, er woonden 400 mensen. Dus daar kon iedereen elkaar. En dan zat je echt tussen de koeien, zeg maar. Dus wat dat betreft... Uh, sloot dat er wel goed bij aan. Ja. Maar uh, ja... Nee, ja, ik niet, eigenlijk vanaf mijn zesde luisterde ik die muziek al, maar op de basisschool snapte ze het niet zo. Dus uh, ik weet niet. Uh. Ja, hoe zit dat dan? Want als je, dan ben je zes, dan, ja. uh, dan luister je naar country. Ja. En uh, wat, hoe reageerden je leeftijdsgenoten toen? Nou, het was, zeg maar, mijn basisschooltijd was denk ik niet de beste tijd, want ik was ook wel een beetje dikker uh, toen. Hm? En ik luisterde naar, naar country muziek, dus dat was, uh, ja, daar werd ik wel een beetje mee gepest. Uh, ja. maar goed. Ja. Dikke huid? Ja, ja, ja, die heb ik nog steeds. Ja. <laughs> ja, want... Zeg had dat ik toen dik was. Maar, ja. maar uh, wat neem je vanaf die periode dan mee naar, uh, naar nu als het gaat om je muziek maken? Of heb je er helemaal niet uh, wat dingen aan overgehaald? Want ik kan uh, me voorstellen dat je, uh, als je op een gegeven moment geplaagd wordt op school, dat je dan denkt van nou, jullie kunnen het allemaal wel doen. Ja, ik vond die muziek die zij luisteren, vond ik gewoon echt slecht. Ja. Ja. Dus ik dacht, dat, dat ga ik ook niet doen. Ja, en um, ja, dat maakte voor mij eigenlijk alleen maar meer. Dat ik dacht van, oh, ik ga laten zien dat het, dat het wel kan. En dat het wel gewoon cool is. Ja. Nou, je ziet zeker de laatste jaren in Nederland uh, dat dit genre wel in opkomst is. Dus, uh, ja, draagt ja. Uh, Melanie... Dat wist, dat wist ik op mijn zesde al gewoon. Dat, uh, ik had toen al gelijk. Nee. Ja. <laughs> je bent uh, je tijd voor verhaald. Maar uh, draagt uh, wat ze in Uitsersteijn doen met Melanie en Friends, de Melanie, uh, met Melanie Ryan. Draagt dat er ook wel een beetje bij? Want die, ja, die sleurt er enorm aan als het uh, uh, als Ja, het goed is. ja die, uh, die is heel goed bezig. Ja. En daar, ja, dat trekt ook gewoon weer jong publiek aan. Ander soort mensen. De vroeger toen ik met mijn ouders naar country festivals gingen, ja, waar het mensen van 50 plus, zeg maar, die daar naartoe kwamen. Mm. En tegenwoordig zie ik ook mensen van mijn eigen leeftijd uh, gewoon voorbij komen bij concerten. Ja. Die ook fan zijn van Melanie en zo. En dat, dus dat, dat is zeker een goede beweging. Ja. Ja. Um, als we country noemen, dan zeggen we ook Nashville. Ja. Ben je eruit geweest? Nee, nee, nee. Zou je er wel eens naartoe willen? Ik ben nu bezig om een trip te plannen naar Texas, dus dat is niet allemaal Nashville, maar Texas is voor de live muziek denk ik nog wel beter dan Nashville, Nashville is heel uh, commercieel geworden denk ik. Ja. En in Texas zijn gewoon heel veel van die bars waar gewoon van die gasten staan die daar elke avond 3,5 uur spelen. Ja, Dat vind ik ja. tof. Dus dat, uh, ja, maar uh, de Texanen staat toch wel een beetje bekend als uh, ruisdauwers en rauwe gasten, heb ik het wel eens het idee? Ja, ja. Maar, ja. Ik, doe, ik moet mij gelijk het, ook het, denken aan... Het, het gaat aan, om de ja? muziek. Ja, dus dat, uh, ik denk dat muziek verbindt. Dus dat maakt het niet uit wat je, wat je vindt, denk ik. Ja, nee, ik oh. moet denken aan een, een of andere uh, scène uit de The Blues Brothers. Ja. Dat ze op een gegeven moment in Bob's Country Bunker gaan spelen. En dat ze dan op een gegeven moment met gaas moeten worden afgezet. Van, uh, nou, dat is wel nodig. En dan lopen ze dus uh, Roll te spelen. Ja. Uh, da dan breken, breken ze de tent af. Maar daarvoor speelden ze iets heel anders. Ja. En dan wordt er van alles en nog wat uh, gegooid. Maar uh, ik weet niet... Uh... Dat is nu nog steeds of zo. Ik heb ja? wel vrienden in Texas. En die, die zijn nu best wel bekend met hun band. Ja? Maar die speelden ja, een paar jaar geleden ook gewoon in die bars en zo. En die stonden op de parkeerplaats. En die zanger kwam aanrijden. En toen uh, stonden er meteen drie mannen om hem heen. Van oh, wat kom je doen? En uh, wat is dit allemaal? En toen stond de gitarist achter zijn auto met een pistool zo. <laughs> Die stond al klaar om die gas uh, zeg maar, neer te knallen. Ja. Dus ja, dat is denk ik niet nog heel erg veranderd. Dus misschien iets minder dan vroeger, maar dat gebeurt nog steeds. <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, nou, wij, wij trekken onze pistolen in ieder geval niet. Die nee, hebben we nee. heb niet eens. Dus. Nee. <laughs> dus, wat, dat is dat goed dat ook, denk ik. Dat, dat ja, haakt ja. mij ook. Van de Wild West die Zandvoort. Er is al genoeg wildwest die Zandvoort mensen. Dus. Ja. Um, maar goed, uh, we gaan eerst nog even een, uh, een stukje muziek uh, laten horen. Dat is ook van iemand die hier geweest is. En daar hebben we ook uh, de opname gelukkig nog van weten te behouden. En dat is Potential van Hielien. My collecting significant on its own I think it's time to move on It's time to let it Uh, wat ze hier ooit heeft uh, gespeeld bij ons. En dat is ook alweer ergens van het najaar 2025 geweest. We zijn zover, want uh, we gaan natuurlijk ook nog uh, wat uh, beleven. En uh, ja, Barney uh, heeft uh, net zich helemaal uh, ja, toegelegd en verteld dat hij heel erg... Van Country houdt. Nou, dat uh, mag ik dan nu in bewijzen. Uh, ja, in. Uh, mag ik dat uh, laten, laten horen? En bewijzen wat, wat dat gaat. Big City Nights. dat is het uh, eerste nummer wat we vanavond van hem gaan horen. En daarna geef we even een beschaafd uh, applausje. Dan weet je dat ook weer. Dus uh, uh. ja. Ja. Everybody likes to move their feet around When me and the boys are playing the town There's girls and booze getting their way around We keep on moving, keep feet on the ground Saying, hey there, mom, do you like my sound? And say, it's okay, then I just come on around Yeah, I'm a working man by day And yeah. a honky tonk man by night Giving away, keeping it going inside. Got her on the Denver, Austin, and Nashville too. And these big city nights is just what I wanna do. Matter of fact, is I got bills to pay, and the tax man says, I need your money today. We're numbers on the bank, and what can I say? We keep on moving, keep our feet on the ground, saying, Hey there, mama, you like my sound, and they say it's okay. And then I just come on around again, alright. Yeah, I'm a rookie man by day, and a honky tonk man by night. Away, keeping it goal inside. We got a roll with Denver, Austin, and Nashville, too. And these big city nights this is just what I wanna do. is what I want. En dit is het uh, beschaafde applaus uh, wat uh, dan van onze kant af ja, is meer dan komt. Uh, dan ik normaal krijg. Hoor, dus. Oh, is dat ja. zo? Oh, ja. <laughs> Goed. Uh, het, het tweede nummer wat uh, we laten horen of wat je gaat spelen, dat heet Midnight Stars. Klopt inderdaad. Thursday night stay in Do. And I've been alone for as long as I know. Tired and weary, miss out so dearly. Baby, please take me in your hall. It's taken At the midnight star and weary Missing out so dearly Baby, please take me in your arms. Let's take a look at the midnight star You are the one It's meant to be Dat was hem, de Midnight Stars. Je zou bijna zeggen, je hoort ergens dan op de prairie nog midden in de nacht... het gehuil van of een wolf of een coyote of wat dan ook. Ja, know. bijna wel. Hè. Daar lijkt het wel op. Over coyote gesproken, um, dat uh, kan ik volgende week al verklappen. Maar ik heb vandaag een gesprek opgenomen met de heer PJ en Bond. Want volgende week mogen we hem laten horen. Coyote, de nieuwe single van... De heer PE mond. Ik, uh, die kondigen we dus nu al aan. Maar uh, hij komt oorspronkelijk uit Volendam. En over Volendam is gesproken. Hier hebben we weer een band. Spooky Song van Lormipsum. En de uitvoerende band heette Jannica. En dat slaat denk ik op de stem van de frontvrouw. Want die heet in het echt Janneke. Dus uh, ja, zo kan het zijn. Zo goed en zo kwaad. Uh, daarvoor hoorde je Spooky Song van Lorem Ipsum. We gaan weer uh, naar de andere kant. Want hij zit lekker op een stoel. De... Je het jezelf weer een beetje gemakkelijker gemaakt. Wat, ja, wat dat gewoon gaat. lekker relaxed. Dan ja? ben ik helemaal ontspannen. dat ja. ben ik altijd wel. <laughs> ja, want uh, wat voor een type mens ben je? Want dat zeg je nu wel. Uh, hoe, hoe sta jij in het leven? Um, nou, het glas is sowieso altijd half vol. En als het... Ja. En anders vul ik hem weer. Nee, nee, maar, nee. Nee, nee, ik ben eigenlijk best wel rustig. en ja? Het is wel grappig. Want ja, als ik, ik heb nu afgelopen drie weken... dat ik echt voor het eerst een half jaar... gewoon geen optredens en zo. En toen, ja, ik had echt een lange baard. En ik zat echt als een soort kluisenaar in mijn woonkamer... gewoon een beetje gitaar te spelen. <lacht> ja, ik had op een gegeven moment een foto gemaakt. Toen dacht ik, oké, okay, ja, nee. Ik moet nu al gaan scheren. <lacht> dat is niet goed, zeg maar. Ik moest de ja. deur ook kijken. Ik denk, nou, ik mezelf een beetje fatsoeneren. Nee, maar ja... Dus zeg maar, ik ga ook nooit uit of zo. En ja, als ik in de kroeg ben, dan is het omdat ik er moet optreden. Dus ja, als ik een avond vrij ben, dan denk ik niet... Oh, nou, laat ik vanavond uh, naar de kroeg gaan. Weet ja. je nee, dat was ik gisteren al. Ben, ben, ben je dus eigenlijk een beetje ongecompliceerd mens? als ik het zou, uh... Nou, ik, heb best wel, ik zat daar laatst over na te denken inderdaad. En ik, ik woon achter een boerderijhuis en ik heb gewoon vrij uitzicht. En aan de andere kant is het IJsselmeer. Ja. En, ja, en ik heb een hond en een gitaar en een racefiets. En ik dacht, ja... Ik heb eigenlijk best wel een simpel leven en dat vind ik eigenlijk best wel, wel relaxed zeg maar. ja. Denk ik, ja, gewoon ja. geen gedoe. Weet je wel. Ja, ik, heb, ik heb een gitaar en een hond. Weet je wel. Ja. <laughs> meer heb ik niet nodig. Ja, uh, ja. maar ik, ik merk dat ik sinds ik verhuisd ben toch dat ik ook wat, wat anders in het leven sta. Maar uh, nodig de omgeving dan ook uit? Ja, maar ik, ik, daarvoor woon ik echt in Horen of tenminste aan de rand van Horen. En ja, daarvoor woon ik in een dorp. En ja, toen ik daar woonde dacht ik echt nee, het is me echt veel te druk en ik zou echt voor geen goud echt uh, in een stad willen wonen of zo Dat vind ik echt uh, verschrikkelijk, gewoon ja. al die auto's om je heen, weet je wel, nee, het is wel makkelijk dat alles in de buurt zit. Ja. Maar de, de drukte om je heen, dat vind ik echt, uh, nee, nee. Wat voor stad is Horen, voor jou? Uh, um, het is wel een hele gezellige stad, ja. het, is ook, het is ook best wel een muzikale stad denk ik, er is wel veel te doen qua muziek altijd. Um, de winkelstraat loopt een beetje leeg, dat is wel jammer. Ja, dat heb ik ook uh, gehoord. Uh, kwam vorige zomer kwam ik daar en ja. uh, toen zag ik bijvoorbeeld dat die spar in één keer uh, verdwenen was. Ja, dat, die is weer weg. En die is, we, is weer weg. We nu een hele, hebben nu nog een hele leuke winkel met uh, allemaal Amerikaanse kleding en zo, de American mm. Barn, uh, als ik dat mag zeggen. Ja, natuurlijk. Uh, dat heb ik nu al gezegd. Ja. Maar uh, nee, en die wil ook een. Um, een platenzaak in de winkel en een barbershop en die wil zeg maar weet je alles in één, maar dat, dat kan dan weer niet, volgens de gemeente, Ach. dus die gaat nu horen uit. Die gaat, waarschijnlijk gaat die naar Alkmaar, want het daar dan wel kan, van de gemeente. Um. Dat is dan, dan denk ik, ja de stad loopt al leeg en dan heeft iemand een best wel leuk idee zeg maar, een mooie winkel en die wil weet je een heel alles in één concept maken en dan zegt de gemeente, nee dat kan niet. Terwijl het in andere steden ook is. En dus in Alkmaar een half uur ja. erop wel kan. Ja, uh, maar dan ben je bezig om de ondernemers uh, een beetje weg te jagen. In dat, dat, ja, ik, dat, ik vind dat wel zonde. Want ja. Hoorn is een heel mooie stad, een ja. mooie rijke historie. Dat En dan dat zeker. loopt het een beetje leeg, zeg maar. Ja. Ik ben nogal vroeger, als ik met mijn ouders naar Hoorn ging... dan de, was de winkelstraat echt gewoon afgeladen... vol met mensen op zaterdag, Maar dat is tegenwoordig niet meer. Uh, want ook een van de laatste uh, platenzaken... Uptown Records is daar ook uh, verdwenen, heb ik ja, me, me laten vertellen. Ja, ja. ja, Ik heb nog op het afscheidsfeest uh, gespeeld. En dat, is wel, uh, dat is ook zo, echt ook zonde, ja. ja. tragisch eigenlijk ja, allemaal. Zonde. Goed, we gaan uh, niet de, de stad Hoorn bespreken. Het wordt uh, wel uh, een uh, heel depressief uh, uitzien. Uh, <laughs> Ja, laten we dat maar niet doen. Maar uh, we kunnen wel daar weer een uh, aardig bruggetje van maken. Want uh, ja, ga je de stad uit, dan uh, is het uh, bijna een cowboy in paradise, denk ik. Bijna wel, ja ja. ja. ja, en dat is het volgende nummer wat je gaat spelen. Yes. Laat maar hoor. Even lekker een slokje thee in dit geval. Um, want als Barney ze zelf niet speelt... waar luistert Barney dan zelf naar? Naar nou Barney Willemsen? Nee. Ah. <laughs> nou, ik moet zeggen... ik, ik heb vorig jaar natuurlijk muziek uitgebracht. De ja. meest beluisterde artiest op Spotify was ik zelf. <laughs> ja. Nee. Maar ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, soms in de auto luister ik het gewoon te horen of het nou echt zo slecht is als ik denk... of dat het wel meevalt. Dus daarom heb ik... Nee. Jezelf Jij Maar, nee, maar ik bedoel... Uh, van ja. Ook van. ja, nee, dat snap ik. Uh, nee, waar ik veel naar luister is denk ik... Uh, Brad Paisley... Um, Johnny Cash... Elvis... Deni Vera... Eagles... Dat, dat soort dingen. Toch wel. Uh, uh, Eagles. <coughs> is niet uh, dat je denkt... Uh, van dat is country. Nou, de, eer, de eerste twee, drie platen nog wel... En toen uh, kwam Joe Walsh bij de band en toen is het wel meer richting rock gegaan. Uh, ja. Ja. Het, het dus dan heb je Ja, dan heb je het over het, uh, vroegere werk van de Eagles als ik het zo hoor. Ja, ik vind alles van de Eagles goed. Dus wel mijn, mijn nummer één band is dat. Dus uh, want ik luister ook best wel veel die oude rockmuziek. Vind ik ook tof. Ja. Dus Tammany en de Heartbreakers dat soort. Uh, dat soort dan werk. dan de naam Brad Paisley. Ja. Zeg mij niet zoveel, maar jou natuurlijk dus, alles. Dat is een man die heel snel kan spelen op de gitaar. Dus <laughs> ja? ja, En ook wel goede nummers heeft qua tekst en zo. Dus dat, uh, ja. ja um, maar uh, is het ook zo dat je bij hem uh, wel eens uh, naar hem zit te luisteren... en dat je denkt, goh, misschien uh, dat ik dat ook uh, dat ergens zou kunnen verwerken... In, in een deel van mijn repertoire? Ja, zeker. Ja, hij, heeft, hij heeft bijvoorbeeld een heel snel gitaarnummer. Die moet ik over drie weken moet ik die kunnen spelen voor een optreden. En doen een soort tributeavond aan de gitaar. Ja. En dan moet ik dat spelen en ik ben nu op de helft. Dus <laughs> <laughs> ja, maar ik begin nog niet te zweten. Dus dat, uh... ja. nee, maar het is wel een inspiratiebron. En ook zijn gitaarsound, dat is wat ik ja, nu speel. Ik akoestisch. maar als ik elektrisch speel, dan ja, probeer ik hem wel een beetje na te doen, denk ik, qua dat. Hm. Dus dat. Uh... Ja. We gaan er nog één uh, van je horen. En dat is Don't Leave Me, I'll Cry. She yes. said, listen to me baby. Please don't go crazy, but time we together must end. It was fun and joyful, sometimes a bit painful. This is where our story ends. She left town the next morning. She just got going. And all I could Those were the best times we had. Yeah, I miss those late nights, drinking that wine, wine, looking. Dankjewel. Als ik het uh, zo hoor, dan is het uh, wel uh, Grote Mannentranen, denk ik, uh, dit nummer. Ja, zeker. Ja, dat, uh, toen ik het schreef, zat ik ook te huilen. Dus wat dat betreft past ik niet bij de tekst. Ja. Is het dan uh, lekker als je zo'n iets uh, van je af kan schrijven en daar een uh, liedje over kan maken? zoiets? Ja, dat is wel, wel het leukste wat er is. Ja, en ook um, om nog terug te komen op het begin, zeg maar, dat ik die muziek luister en dat het op de basisschool me niet in het tank werd afgenomen. Zeg maar. mm -hmm. ja, als je dan thuis komt... en je pakt een gitaar. Toen, toen zong ik nog niet. En je pakt een gitaar. Dan, dan kun je dat daar wel in kwijt. Zeg maar. Het is wel ja. een soort tool ook om dat te verwerken. En ik ben ook niet per se... een prater of zo. Ja, nu praat ik heel veel. Ja. Maar... Um, ja, het is voor mij makkelijker om dan een liedje erover te schrijven, want dan hoef ik het niet te vertellen, zeg maar. Ja. dus je kan verschuilen kan achter het liedje, een be beetje verschuilen ja. achter het liedje, ook. Zeg maar. ja, ja, ja. Ik, ja, ik doe heel af en toe, doe ik wel eens een Nederlandstalig nummer, dan als iemand het vraagt bij een optreden of zo, maar dat vind ik dan heel raar, want dat voelt dan te direct of zo, zeg maar. Dan denk ik, oh, nu is het gewoon in mijn eigen taal. nu voelt het dus ik tegen je praat, dan denk ik oh, dat is heel raar. Zeg maar. Dan doe ik mij maar gewoon wat Engels talen, dan is het wat, wat oh. verder weg, zeg maar, Dan ja, moet ja. stoppen. dan kun je zeggen over wie gaat dat? Uh, gaat wel, uh, lijkt wel over mezelf, uh, zoiets uh, denk ik dan. Ja, dat hoor, hoor ik ja. ook best wel vaak. En met Midnight Stars, ik, het is misschien wel een leuk verhaal om te vertellen. Ja. Ik stond op een, uh, op een trouwbeurs in Horen. En er kwam op een gegeven moment een, een, ja, een verloofde stijl naar me toe. En die zei: Ja, wat, wat doe jij dan? Ik s'nap, dit en dat. Toen renden ze niet meteen weg, wat al vrij bijzonder was. Ja. Um, <laughs> toen zei ze: Ja, kun je, kun je wat spelen voor ons? Ik zei: ja, Wat wil je horen? Ze zei: Ja, doe maar je eigen favoriete nummer. Dus ik, nou, okay, ja. dus ik deed Midnight Stars en ik, nou, ik deed die intro. En ik deed die eerste zin. Maar die vrouw die stond zeg maar op 10 centimeter van mijn gezicht af. En het was ook niet versterkt. Ik stond gewoon midden in een kerk op een trouwbus. Dus ik had wel een beetje mijn ogen dicht van, okay, dat is een beetje ongemakkelijk. En ik deed die eerste zin en ik hoor echt gewoon. Dus <lacht> <lacht> so, Ik deed mijn ogen open en echt gewoon een waterval over de wangen en zo. Dus ik dacht. Ja, moet ik nou doorgaan is het slecht of vind je het goed? Ik weet het niet. Ja, ik ga maar door. En toen was ik klaar. Ze zei, oh, ik vind dit heel geweldig. Ja, ja, ik wil je hebben op de bruiloft. Ik dacht, ja. ik dacht als dit dan niet uh, een goed verkooppraatje was... Zeg maar, dat ze gewoon nu al moeten houden, dan weet ik het ook niet meer. Maar uiteindelijk hebben ze toch iemand anders geboekt. Dus ja, ja. je weet het ook niet helemaal. Maar dat vind ik wel bijzonder. Dat mensen dan geëmotioneerd raken door een nummer... wat ik eigenlijk over mijn eigen ellende heb geschreven, zeg maar. Dat dan... Ja dat tot zich neemt en dan denkt... oh dat vind ik ook wel mooi en dan ook daar wat bij voelt. Zeg maar. dat, dat, vind ik, dat vind ik iets heel bijzonders. Want ja, daar doe ik het niet voor. Ik doe het voor mezelf. Uh -huh. ja En als iemand anders dan ook... daar iets bij voelt, is dat wel uh, heel tof. Ja, we gaan... Uh, straks in het volgende uur nog uh, de laatste twee nummers... horen. Maar eerst draaien we nog een... Uh, stuk uh, muziek. is van een EP, de titelnummer van de EP... van Low Erics en Dark Knight Bloom Titelnummer dus van de EP: Dark Knight Gloom van Lowex. We gaan zo'n beetje dit tweede uur afsluiten. En dat doen we ook met een bepaalde reden, want er is hier op een gegeven moment: joh, we hebben een mailtje gekregen hier in deze, in, in deze voor dit programma. En dat is gebeurd via TikTok, want Thomas is erg van de TikTok. En ik wat minder, maar goed, uh, ik ben met meer van de Instagram en Thomas is van de, van de TikTok. En op een gegeven moment uh, was daar een dame die zegt, ja, dat zijn uh, allemaal van die vette dingen uh, die jullie uh, doen. Uh, heb je ook uh, naar ons muziek uh, of naar mijn muziek uh, zitten luisteren? Nou, en wat vind je er dan van? Dat is ene Suus en die hadden we al eerder op de radar staan. En dan hebben we het niet over Suus de Groot, nee, dan hebben we het over gewoon Suus. En uh, het nummer wat zij uh, eerder um, heeft uitgebracht, volgens mij is dat uh, het afgelopen jaar geweest, is How Lovely You Are. En daar sluiten we dit uh, tweede uur mee af. I'm play it right, And when it might not be open And you're all right We'll be doing fine At least don't feel like a bitch You're so excited Oh, uh -huh, yeah. You told me she only was shook